President Obama heeft Artsen zonder Grenzen telefonisch excuses aangeboden voor het bombarderen van een kliniek in de Afghaanse stad Kunduz. Hij beloofde dat het Amerikaanse onderzoek naar de aanval transparant, grondig en objectief zal zijn. Artsen zonder Grenzen is daar kritisch over. De organisatie wil een onafhankelijk internationaal onderzoek. Bij de aanval kwamen zaterdag twaalf artsen en tien patiënten van Artsen zonder Grenzen om het leven. De gemeente Utrecht wil een protestmars verbieden die de anti-islambeweging Pegida zondag wil houden. De beweging mag wel demonstreren, maar alleen op het Vredenburg. Een tegendemonstratie van de internationale socialisten komt op het Janskerkhof. Door de demonstraties op vaste locaties te houden... hoopt Utrecht confrontaties tussen de demonstranten te voorkomen. Door wateroverlast in Geleen rijden er in elk geval tot na de ochtendspits... geen treinen tussen Sittard en Maastricht. Door een gesprongen waterleiding zijn twee hoofdwegen in Geleen afgesloten en ligt het treinverkeer stil. Het water moet worden weggepompt. De NS heeft bussen ingezet. De ethische commissie van de FIFA beslist morgen of voorzitter Blatter wordt geschorst. De adviseurs van de ethische commissie willen dat Blatter zijn functie 90 dagen niet uit kan oefenen. Zwitserland is onlangs een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen Blatter. Die wordt verdacht van wanbestuur en fraude. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt met soms regen of motregen. De komende dag blijft het vaak bewolkt met soms lichte regen. Het in de middag hooguit een graad of 15. Vrijdag breekt weer iets vaker de zon door. Dit was het. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1117, 15 werkjes te gaan in dit nieuwheidsmuziekprogramma op CFM Zandvoort. En de eerste twee zijn gelijk weer een gloedje, gloedje nieuw. First Light van Peter Calandra, een nieuwe cd van een artiest die ons al bekend is. Ook van Brian Carrigan met zijn cd Fall into Winter. Hij neemt toch voor zijn voorsprongetje, terwijl het toch voorop herfst is. Geeft allemaal niks. Het is gewoon prachtige muziek. Veel luisterplezier. one human to experience our infinity, so that we can be neutral to totality. The world is infinite, and the world is the ultimate silence. ZANG EN